Reputatiecoaching-podcast nummer 137. Sinds afgelopen maandag ben ik een Google lokale niveau 4. Dat betekent dat ik meer dan 200 reviews op Google heb geplaatst. Daarover zo meer. Ook heb ik een tooltip voor je... als je eens wilt experimenteren met verschillende themes in WordPress... zonder meteen je officiële site om zeep te helpen. Frank uit Nijmegen gaat zijn bedrijf uitbreiden... Naast het witgoed en de consumenten-elektronica krijgt hij er nu een volbisvestiging bij in zijn pand. Hij wil graag weten hoe hij hier maximaal lokaal rendement uit kan halen, dus daar duik ik in. En tenslotte heb ik als laatste topic voor vandaag de resterende vier lessen van Peter Geurts van Bixpark. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 ...en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op één van die drie kanalen te abonneren op de podcast... ...zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik vertelde je al eerder dat ik als doel had... ...het niveau 4 te bereiken van het Google Lokale Gidsenprogramma. Niet dat het me iets oplevert of zo... ...maar puur omdat ik vond dat ik het moest bereiken. Met dat doel in het achterhoofd ben ik flink aan de slag gegaan. Zo haalde ik mijn hele geschiedenis van check-ins op Yelp en Foursquare erbij... En ook ging ik nog eens fit wil door de verschillende wijken in Apeldoorn om te kijken op Google Maps waar ik zoal ooit was geweest voor een boodschap of om iets anders te doen. Omdat ik vrij krap zit in mijn tijd had ik elke vrijdagmorgen een uurtje hiervoor in de agenda gepland. En afgelopen vrijdag had ik flink inspiratie. Ik ging van 176 reviews op 3 juli naar 217 reviews in de week. En ik ging echt als een speer. Binnen een uur en drie minuten heb ik die eindsprint uitgevoerd. En toen kwam maandagmorgen het mailtje waar ik verlangend naar uitkeek, met daarin onder andere de tekst: Gefeliciteerd, u heeft niveau 4 bereikt. Omdat u uw 200ste review op Google heeft geschreven, bent u nu een lokale gids niveau 4. Ja, je krijgt ook een presentje, geloof ik, maar voor een presentje hoef ik denk ik niet te doen. Maar laat ik niet te voorbarig zijn en eerst zien wat Google mij opstuurt. Waarschijnlijk is het een lokale gids-t-shirt of zo, ik zie het wel. En voor die vermeldingen op de verschillende social media-kanalen die je kunt krijgen, moet ik nog een webformulier invullen. In elk geval heb ik die grens doorbroken die mij op 19 februari nog zo extreem ver weg leek, want toen had ik slechts 21 reviews op mijn konto. Dus ik kan nu iets rustiger aandoen met het posten van reviews op Google. Ook hoef ik niet meer zo in mijn verleden te grasduinen op zoek naar locaties waar ik een review over kan posten. Wel ben ik voornemens door te gaan met het posten van reviews op Google. Dus laat ik het item in de agenda staan, al verkort ik het nu naar een half uur in plaats van een heel uur. Ik heb vandaag weer een tooltip voor je en dit keer is die ook weer voor WordPress. Het kan wel eens voorkomen dat je na verloop van tijd bent uitgekeken op het theme dat je in gebruik hebt voor je huidige website. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar straffeloos even testen met een ander theme. Want stel dat je daarmee de complete layout van je site onderuit haalt, dan is dat slecht voor de gebruikerservaring van de bezoekers die in de tussentijd je site aandoen. Daarvoor heb ik een oplossing gevonden en wel in de vorm van de plugin Theme Test Drive. De link naar deze plugin vind je in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 137 Die plugin stelt je in staat om een ander theme te kiezen dat alleen jij ziet zolang je bent ingelogd als er Alle andere bezoekers krijgen dus nog steeds je normale, bekende theme te zien. Zo kun je dus in alle rust testen. Dus, als jij overweegt een ander theme in gebruik te gaan nemen, dan kan ik je in elk geval de plugin Theme Test Drive van harte aanbevelen. Een tijdje geleden stuurde Frank uit Nijmegen mij weer eens een leuke en vooral interessante vraag die ik graag in deze podcast behandel. Hij schreef het volgende. Ten eerste is ons gevraagd door de inkoopcombinatie Euronics of wij de Vobis shop in de shopformule willen gaan integreren in de winkel. Vobis is een computerformule die iPads, tablets, laptops, pc's en alle soorten accessoires en software levert. We hebben besloten dit te gaan doen. Dat is stap 1. Daarnaast gaan we onze inbouwhoek uitbreiden omdat keukeninbouwapparatuur voor ons een sterk groeiende markt is. Al bezig zijnde met bovenstaande, dacht ik natuurlijk ook na over hoe ik de Phobis formule op de kaart moet gaan zetten in Nijmegen. Hierbij reizen de vragen waar je wellicht een antwoord op hebt. Dus het bedrijf blijft groot uit Euronics heten en het Vobus-concept gaat hierin geïntegreerd worden met een eigen logo en huiskleuren. Doordat Vobus een bij vele bekende computerformule is, blijft de eigen identiteit hiervan belangrijk. Maar hoe zit dat als ik een tweede winkel ga registreren op een adres? Kan dat en is het verstandig? Of heeft dat problemen met Google? Wat is hierin het advies? Ga ik bij alle websites waar ik geregistreerd sta nog een bedrijf aanmelden? En gaan we hiervoor apart reviews vragen? Het voordeel hiervan is natuurlijk dat als iemand op computerwinkel gaat zoeken, deze bekende formule in de zoekresultaten gaat tegenkomen binnen Google. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ik hoop dat je ons wat tips kunt geven hoe we dit moeten gaan aanpakken. Tot zover de vraag van Frank. Nou Frank, wat zit jij hiermee in een ontzettende luxe positie? Want je hebt nu de kans en de gelegenheid om het vanaf het begin goed aan te pakken. Op die manier hoef je dus geen oude, inconsistente bedrijfsmeldingen en dergelijke op te sporen en op te schonen. Je begint namelijk met een totaal schone lei. Dat is de perfecte startpositie. Laat ik de benodigde stappen eens doorlopen. Om te beginnen heb je een apart telefoonnummer nodig, een lokaal telefoonnummer. Niet alleen om je bedrijfscommunicatie te stroomlijnen, maar bovenal om te voorkomen dat je problemen krijgt met je citations. Want zoals je weet zijn citations de combinatie van bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Als je er nu opeens een ander telefoonnummer bij je Euronics gaat registreren, kan dat een negatief effect hebben op je lokale Euronics-vermelding en ook nog eens op je nieuw te maken Phobis-vermelding. mijn advies is om een aparte website in te richten als dat mag, met een welluidende naam waarbij voorkeur ook het woord Nijmegen in zit. Want ja, Google hecht wel eens waar minder waarde aan zogenaamde exact match domain names... maar het kan ook geen kwaad. Bovendien helpt het je om deze Vobis-locatie te onderscheiden... van bijvoorbeeld de Vobis-vestiging in Arnhem. Als het niet mag, heb je een locatiepagina op de Vobis-site nodig... als een soort van thuisbasis waar je overal naar kunt verwijzen. Bij voorkeur heeft zo'n pagina een URL als in... slash vestiging slash Gelderland slash Nijmegen. En ik zou een aparte rechtspersoon registreren bij de Kamer van Koophandel. Denk daarbij aan de naam... En een goede bedrijfsomschrijving als mede de categorie of categorieën waarin je bij de KVK wilt worden ingedeeld. Daarbij moet je al wel je telefoonnummer en domeinnaam hebben voor maximaal rendement. Ik zou er niet voor kiezen om een handelend onder- of handelsnaam te nemen. De Reden is niet fiscaal of juridisch, want daar heb ik relatief weinig kaas van gegeten. Daar moet je fiscalist of jurist voor zijn en dat ben ik niet. Maar mijn reden is dat je dan gratis en voor niets een groot aantal citations krijgt. Welke dat zijn, daar kom ik trouwens volgende week op terug. Tja, vanaf daar komt dan weer de standaard werkwijze om de hoek kijken. Je moet certesjes maken, waardevolle content publiceren, reviews verzamelen en dergelijke. Ik denk alleen dat het aardig lastig kan worden om bijvoorbeeld lokaal te scoren op computers Nijmegen of tablet Nijmegen. Als je wilt Frank, kan ik wel eens een onderzoekje doen naar waar je dan zo'n certesjes moet plaatsen, waar je collega's in Nijmegen zo vermeld staan en wat zij publiceren aan lokaal georiënteerde content. Laat me weten als je daar behoefte aan hebt. In de vorige twee podcasts heb ik telkens een deel van de presentatie van Peter Geurts van BigSpark in de podcast opgenomen. In deze presentatie die hij in juni tijdens hashtag WPM024 in Nijmegen gaf, vertelt Peter over de geleerde lessen tijdens het opbouwen en uitbouwen van BigSpark, het bedrijf achter de websites AndroidPlanet.nl, iPhone.nl en Smartphone.nl. In de vorige podcast kwamen de volgende drie geleerde lessen aan bod. Les nummer 4, Claimautoriteit. Soms moet je geluk hebben, maar door uitgebreide en diepgaande achtergrondartikelen te schrijven over actuele trends, apps en andere ontwikkelingen... ...kan het zijn dat je content wordt opgepikt door de media. Gebruik dat en melk dat als het ware uit. Les 5. Blijf doorzetten. Als het tegen zit en je bent bijvoorbeeld opeens niet goed meer vindbaar in de zoekresultaten... ...blijf kalm, vraag hulp van specialisten en werk aan een oplossing. Geef dus niet op. En les 6. Optimaliseer. Want meten is weten... Google biedt een gratis meet- en analyse-tool onder de naam Analytics. Als je dat nog niet gebruikt, installeer het vandaag nog en begin te meten. Hetzelfde geldt voor Google Search Console. De combinatie van beide tools kan je enorm helpen om bijvoorbeeld de CTR, dat staat voor click-through rate, van je content te verhogen. Vandaag heb ik het laatste deel voor je met hierin de laatste vier lessen van Peter Geurts. Les nummer 7, vier je overwinningen. Les nummer 8, gebruik de juiste tools. Les nummer 9, Regelmatig onderhoud aan je website en les 10 blijf veranderen. Laat ik dan nu overgaan op de presentatie van Peter. En als dat dan lukt, die conversies die komen naar voren, dan moet dat gevierd worden. Een hele belangrijke, in de afgelopen twee jaar hebben we gemerkt, is dat bij elke mijlpaal die je behaalt, al is het de lancering van de nieuwe website, je bent weer terug in Google waar je niet was, of je hebt toch die... Uh, uh, die, die RTL nieuws op bezoek gehad, uh, wat, wat alcohol, uh, soms al ver weg leek, uh, dan, uh, dan moet die kurk even los uh, knallen en dan vieren we dat met een uh, sparkling moment. Dus dat, uh, dat is een goede tip uh, voor jullie. Um, ja, tools, tools, tools. Zelf uh, vind ik uh, SEO en alles wat ermee te maken heeft, reuze interessant. Er zijn duizenden tools voor te vinden. Er zijn er een paar die ik natuurlijk wil, uh, wil delen, die... Uh, die echt hebben bijgedragen aan het verbeteren van het business uh, de afgelopen jaren. Uh, op nummer 1 staat voor mij de Screaming Frog SEO Spider. Um, wie uh, kent die tool? Wie gebruikt hem? Nou, het, zijn, het zijn best wel veel. Ik denk een man of 15. Um, wat je daarmee kan doen is, uh, is eigenlijk uh, je, je website spideren. Je, je geeft de URL in en je geeft een aantal opties in. En wat die tool doet, is die spidert je website, dus die gaat alle pagina's bekijken en geeft ook aan of die pagina's bestaan. Of ze een statuscode, wat voor statuscodes ze hebben. 200 is oké, okay. 404 is hij bestaat niet meer. Uh, hij geeft ook aan of bepaalde pagina's geredirect worden naar andere pagina's, um, of afbeeldingen ingeladen kunnen worden. Um, je meta tags uh, uh, per, per pagina's, je krijgt eigenlijk een hele grote excel sheet waar je continu in gaat. Je kan gaan filteren en bladeren, uh, of alles oké okay staat. En, uh, um, als je een beetje uh, uh, SEO-minded bent, dan is dat gewoon eigenlijk de andere tool, die je uh, graag gebruikt. Uh, tot 500 uh, uh, URL's kan je, kan je die gratis uh, laten spijderen en daarna kost die 9 komt. En dat blijft echt een moeite waard. Um, punt 2, Visual Website Optimizer. Op het moment dat je dus weet waar jouw conversie zit, aanvragen, van een formulier of iets dergelijks... ...dan kan je daarmee redelijk makkelijk gaan spelen met kleuren van buttons of teksten op je website. om te kijken van als je die nu verandert, in een AB-test bijvoorbeeld, twee verschillende of drie verschillende teksten... ...welke van die teksten uiteindelijk zorgt voor de meeste aanvragen. Je hoeft geen programmeur meer te zijn om dit soort testen op te kunnen zetten. Je pakt gewoon een paar elementen, die kan je in een handige editor een andere kleur of een andere tekst geven... Uh, op een andere positie zelf, en uh, je start het experiment en als jij voldoende verkeer over je website heen laat gaan... ...dus dat kan misschien bij een kleine website wel langer duren dan bij een grotere website... dan geeft de tool jou op een gegeven moment aan wie de winnaar is en hoeveel conversiewinst je daarop uh, hebt geboekt. Dus dat is een relatief makkelijke manier om die tool meteen weer uh, terug te verdienen. Um, derde is een relatief nieuwe tool, Hotjar. Daarmee heb je de mogelijkheid om screen recordings te maken... Hij maakt schermopnames van je bezoekers. Dus je ziet een bezoeker op je site komen. Die met de muis en klikt ergens op. En het geeft ook heel erg uh, een mooi beeld van of mensen eigenlijk je website wel begrijpen. Soms zie je mensen op dingen op je site klikken waarvan je denkt van... Dat is helemaal niet bedoeld om op te klikken. Dat, dat, dat zijn gewoon een hele handige manieren om dat soort, uh, uh, dat soort zaken naar boven te krijgen. Um, en ook hier met hoe ver scrollt iemand dan eigenlijk naar beneden? Heb je belangrijke uh, content of een belangrijke conversie dat voor jou bijvoorbeeld lager in de pagina zitten. Dan zie je dat mensen op een groot gedeelte van je verkeer daarvoor niet komt. Kan wat reden zijn om dat verder bepalen het nou, verder naar, naar boven te gaan plaatsen. Um, bij punt 4 zien we een drietal tools terug waarmee je eigenlijk vooral naar je backlink profiel kan, uh, kan kijken. Uh, Aharis, Majestic, Searchmetrics. Uh, hoe is het daarmee gesteld? Hoe is het gesteld met mijn concurrenten? Waar hadden zij hun beste links vandaan? Uh, welke links uh, staan er naar mijn website die bijvoorbeeld uh, uh, op een 404 uh, uitkomen, uh, die niet meer kloppen? Um, het geeft je gewoon een heel mooi inzicht in, uh, in, uh, in je linkwaarde, linkprofiel en, uh, en, en waar je kan, kan gaan starten met, uh, met het sleutelen daarna. Pingdom is een, een tool om je, je web performance te meten, de uptime van je website. Je kan hem sms'jes of mailtjes laten sturen wanneer je website down is. Uh, je kan ook zien hoe snel je website inlaat, hoe snel die uh, reageert. Uh, heel handig om, om een gevoel te krijgen bij of bijvoorbeeld de, de hostingpartij waar je nu zit, of de, uh, uh, ja, hoe je performance van je website uh, te is. Dus die, uh, die kan je voor een aantal websites ook gewoon. Uh, in het gratis account kan je een aantal sites er al meteen uit. Uh, met Mailchimp kan je een mailbestand opbouwen. En je kan heel, heel, relatief makkelijk met een aantal plugins die worden aangeboden mensen zich, zich laten inschrijven voor de nieuwsbrief. Een hele bak met gratis templates waarmee je ook mails kan versturen. Dus eigenlijk zouden jullie, als je morgen aan de gang gaat hiermee eind van de dag een, een, een hele e-mailmarketingstrategie klaar kunnen hebben waarmee mensen zich kunnen inschrijven waar je ja, een mail bouwt en die ook weer eventueel geautomatiseerd of zelf uh, uh, kan laten versturen. En het is een heel belangrijke uh, verkeersbron uh, voor ons gebleken ook de afgelopen uh, jaren. Uh, omdat je ziet dat op het moment dat je in de avond bijvoorbeeld een round-up van de dag stuurt, met het nieuws wat we die dag hebben gebracht, nou, dan zie je dat eigenlijk bijvoorbeeld uh, uh, 30-40% van de mensen die de mail ontvangt ook de volgende ochtend meteen naar je website komt om het nieuws nog eens te lezen. Dus dat is een heel, heel krachtig uh, medewerking. Die tref naar je site om te trekken. Mag ik maak iets Dat Doe je dan ook wel iets als marketing automation in plaats van mailtje? Ja, dat, dat je die stap maakt naar... Uh, dat pakket... Uh, zeg volledig... Uh, nee. ja, er zijn meerdere pakketten van. Uh. Oké. Okay. Okay. Nee, dat, dat, uh, dat doen we nog niet. Okay. Uh, ik zal dat... Uh, Anders hoor ik graag van je wat je ja, daar kan doen. Ja, ja. ja. ja. <laughs> Uh, nou, op het moment dat je hebt geoptimaliseerd en, uh, en, en de boel je hebt en draai je hebt... ...dan uh, wordt het ook tijd voor een, voor een stukje onderhoud. Uh, niet te vergeten, soms uh, uh, hebben we daar uh, niet zoveel zin in. Uh, maar het hoort er wel bij. Uh, ook daarin biedt uh, de Google Search Console, de Search, uh, Google Webmaster Tools... ...een overzicht van allerlei fouten die worden ontdekt. Ik zou jullie willen aanraden om, uh, om voor jezelf... Uh, uh, een reminder in je agenda te zetten om met, met regelmaat door te kijken. Uh, kan hoeveel pagina's crawl uh, Google op een dag? Is die grafiek die je daar ziet, is die normaal of zitten daar rare, rare ontwikkelingen in? Uh, welke fouten komt Google tegen, zowel voor mobiele gebruikers als voor desktop gebruikers? Um, uh, kan Google wel mijn robots.txt goed lezen? Of staan er dingen in die, uh, waarin je robots robot Google blokkeert voor belangrijke uh, onderdelen van je, van je website? Um, fetch je site als Google, dat is een nieuwe optie. Google wil weten hoe jouw site eruit ziet, zodat, je, zodat de ervaring voor een het gebruiker hetzelfde is als, u als Google hem ziet. Um, op het moment dat je je site fetcht als Google en hij ziet er volledig anders uit voor Google dan voor een normale gebruiker, dan heb je wel een behoorlijk groot probleem. Dan is de kans groot dat je dus echt met die pandafilters filters te maken gaat krijgen. Um, ook hier weer Screaming Frog. Uh, laat er elke maand een keer over je site lopen en kijken of er problemen naar voren komen. Zorg er wel voor dat je hem niet te hard laat crawlen, want dan trekt hij zo je hele website ongeveer. Uh, dus uh, er, hou daar rekening mee. Dat, uh, dat gaat uh, met, een met een behoorlijke kracht. Ja. Ik werd er door, uh, door Gijs, onze hoofdredacteur... Uh, uh, ook opgewezen vanmiddag toen we de presentatie nog even doornamen van... ...joh, het is niet alleen die website aan de technische kant die je moet onderhouden... ...maar kijk ook vooral naar de content die je de afgelopen tijd hebt geschreven. Die thema's waar jij duurzaam op wilde renken, die tipartikelen die verkeer had, hadden, hadden kloppen die eigenlijk nog wel. Dus plan voor jezelf ook een actualisatieronde in om je eigen content nog eens kritisch terug te gaan kijken. En dat de nieuwsbericht verouderd is, nou daar is het nieuws voor geweest... ...maar dat jouw duurzame content een verouder is... Dat is een behoorlijk uh, uh, zwaar ding als je, als je gaat kijken dat je daar in de toekomst toch een conversie uit wil halen. Niks vervelender als een geïnteresseerd iemand die op oude artikelen terugkomt, en waarbij jij dan nog als expert staat die er alles van weet. Weer. Dus um, um, die, die APK die zou, uh, die zou eigenlijk elke maand uh, in de agenda moeten staan. kom ik bij onze laatste geleerde les, nummer 10: verander. Blijf je aanpassen aan de veranderingen die je ziet. Uh, we zijn actief in een, uh, in een speelveld online waar de ontwikkelingen heel erg hard gaan. Je ziet dat vooral de, de partijen als Google daar een behoorlijke statement in maken en ook, ons ook dwingen om daarin uh, in mee te gaan. Uh, in het verhaal van Brand, we hadden het al over de toegankelijkheid van websites en dat dat ook te maken heeft met uh, als je daar. Uh, Conformeert met de vindbaarheid van je site, maar ze zijn er nog een aantal andere thema's afgelopen jaar gepresenteerd. LTO's, is we optimalisatie. Snelle laadtijdervaring is wat we allemaal willen. Is ook een ranking factor. Moet je wat mee doen. Mobile is je site responsive, schaalt die mee naar al die schermformaten die gebruikt worden. Uh, de, de SSL, uh, de, de, uh, je website moet over HTTPS uh, gaan, gaan lopen de komende tijd. De security dus van je website en de veiligheid van de data die, uh, die je heen en weer, heen en weer stuurt. Um, en, uh, en we merken ook steeds meer dat, uh, dat Google uh, heel goed is, of steeds beter is, in het uitvoeren van JavaScript bestanden. Dus de optimalisatiestrategie, van SEO, uh, daar gebruiken we vaak JavaScript om Google juist ja, buiten de deur te houden. En nu zie je dus dat Google ja, dat je ook goed uitvoert precies weet wat ze doen en uh, hoe ze werken. Dus dat betekent dat op het moment dat je daar niet in meegaat, ga je achteruit. En je ja, conversie, gaat het de verkeer, alles loopt terug. Uh, en dat is, uh, dat is echt een, een ding waar je moet blijven letten als je naar de toekomstel blijven groeien. Um, continu ontwikkelen. Dat is, uh, dat is wat je moet doen. Uh, nieuwsgierig blijven, blijf experimenteren. Um, maar probeer ook vooral na te denken op sommige momenten um, wat die ontwikkeling nou precies inhoudt dus waarom zet Bo Google zo'n standaard neer dat um, uh, websites responsief moeten zijn dat ze snel moeten zijn dat ze veilig moeten zijn um, als die mindset nog niet helemaal tot je doorgedrongen is dan ben je eigenlijk niet helemaal aan een toekomstige strategieën met werken dus uh, uh, probeer te begrijpen wat dat, wat dat betekent en waarom, uh, waarom die ontwikkeling wordt, uh, wordt ingezet met zoveel vaart. Dat is eigenlijk uh, wat ik met jullie wilde delen over de tien geleerde lessen uh, vandaag. Het waren er wel meer dan honderd denk ik, maar we hebben er maar 10 kunnen selecteren. Dus dat, uh, ik, ik zal ze nog een keer benoemen. Uh, het begint bij een goede basis. Bepaal vervolgens uh, een, een focus waar je op wil gaan richten, waar je je goed in wil worden. Zorg ervoor dat waar je goed wil worden, um, waar je je goed wil gaan bereiken... ...dat, dat, dat, dat daar een soort best practice onderliggend aan is. Dat is de manier om verkeer naar je website te gaan trekken. Op het moment dat je dat eigen hebt gemaakt ga je autoriteit claimen. Moet je af en toe even doorzetten om dan dat tot een succes te brengen. Uh, en ga je optimaliseren op basis van de data die gewoon voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Je gaat je overwinningen vieren, handige toeltjes gebruiken... Uh, met regelmaat onderhoud aan, uh, aan je website plegen om te zorgen dat het ook in de toekomst nog goed blijft. En pas je aan aan de ontwikkelingen en sta er weer stil waar, uh, waar het internet naartoe gaat. Goed, leuk, dat is uh, wat ik jullie uh, op basis hiervan wilde wil toewensen. Dankjewel.